Vanuit Turkije en Jordanië wordt de lading met vrachtwagens Syrië binnengebracht. Algemeen wordt aangenomen dat Rusland en Iran de troepen van Assad van wapens voorzien. De redding van Cyprus is een specifieke zaak... en staat niet model voor het oplossen van problemen bij banken in andere Europese landen. Dat verklaarde Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem nadat er commotie was ontstaan... over een interview dat hij had gegeven aan persbureau Reuters en aan de Financial Times. In dat interview was sprake van het reddingsplan als blauwdruk voor de rest van de Europese bankensector. Na publicatie ervan daalden de koersen op de Europese effectenbeurzen. Vooral de financiële aandelen gingen fors omlaag. Later kwam er een verklaring van Dijsselbloem waarin hij stelt dat modellen of blauwdrukken niet worden gebruikt. Een aantal familieleden van de vroegere Libische leider Gaddafi... heeft politiek asiel gekregen in Oman. Het zijn Gaddafi's weduwe, Safia, dochter Aisha, zoons Mohammed en Hannibal... en een aantal kleinkinderen. Ze waren in 2011 vanuit Libië naar Algerije gevlucht... toen de opstandelingen de hoofdstad Tripoli bereikten. Gaddafi zelf bleef in Libië en werd in oktober van dat jaar door opstandelingen gedood. Vorige week zei Algerije dat de weduwe en haar familie het land een tijdje geleden hebben verlaten... zonder te vermelden waarheen ze waren vertrokken... Nu blijkt dat Oman te zijn. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het zuiden drijft sluierbewolking over. Het gaat weer licht op matig vriezen. Min 2 tot min 5 graden. Morgen overdag en woensdag blijft het droog. is een geregeld zon. Het blijft wel koud met een middagtemperatuur van 3 tot 5 graden. Dit was het NWS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Het is dus heel eventjes over negen. Peter Paul de Vries van Value 8 en Roland Koopman van RTL Z Met jullie ga ik dit uur praten over uh, crisis, natuurlijk. Dat woord wat op, op onzel, al onze lippen bestorven ligt. Lekker. Uh, Cyprus, de euro, de spaarders die absoluut de lul zijn. Want daar lijkt, daar lijkt het nu wel op. Is het een uh, leuke dag geweest, Roland? Want je komt hier binnen en je zegt... nou, ik heb nu het idee dat het alweer vrijdag is. Uh, uh, ja, de rest van de week moet nog komen. Uh, ja, je raakt er wel aan gewend, dit soort <tus> dagen, zo langzaamaan. Uh, maar voor uh, een journalist in de tak van Sportweek zit is het een uh, buitengewoon leuke dag. Ja, een een uh, enoverende dag, ik het zo zeggen. En voor jou, Peter Paul, geldt dat hetzelfde? Nou, een stuk minder. Uh, ja. het is, <laughs> ik wou net zeggen. <laughs> Nou, dat valt op zich wel mee. Maar ik, ik heb, uh, het is wel spannend wat er allemaal gebeurt. En het verandert elk moment. Dus, uh, uh, ja, er zit gisteravond op Twitter zit iedereen te volgen... of Van Rompuy en Barroso zitten te eten... met, uh, met de Cypriotische ja. uh, minister-president... en of... Dijzelbloem erbij zit en hoe later dan met de, uh, met de leden van de Eurogroep wordt overlegd. Wordt het zeven uur morgenochtend of gaan we toch door? Het is elk moment dat het verandert op zich wel spannend. Kennen jullie persoonlijk mensen die met dit uh, verhaal de Bieterbrug opgaan? Nee. Ja, Peter Palt de fries Nee, helemaal uh, niet. Maar uh, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik voel er niks van. Maar ik vind het wel eigenlijk triest wat er gebeurt. Want ja. het is... Uh, uh, uh, toch een beetje de reputatie van uh, Europa en de euro... die gewoon een, uh, in een week lang geklungel uh, uh, uh, door het slijk gaan. Dat is natuurlijk zonde. Ik hoor, ik hoor woorden als geklungel. Gaan we het straks uitgebreid over hebben, Jij Peter Jij nul, dan zeg ik. Jij lul. De lul. <laughs> Peter Paul en Roland. En uh, terecht zijde van mij zit een man die uh, net uit Rusland terug is. Uit Sochi wel te verstaan. Erwin ja. um, Winemers, het is maandag. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Irene Wust. Want ze hebben een jaar voor de spelen. Dat hoopte sp ik al. Ja, een jaar voor de spelen. We hebben, hebben, hebben de baan getest. En ze heeft er vijf, vijf medailles gehaald. Dus wat gaat er worden volgend jaar? Dat het ook weer: drie goud, twee zilver? Drie goud, twee zilver. Hadden dat vijf goud moeten zijn? Ja, dat vier goud moeten zijn. oké, ah, oké. Okay, okay. ja, ga, ga, ga ik ga wel eens om deze vragen. Ik kan hoor. het zeggen, daar ben ik heel benieuwd naar. Goed, als je wil zien uh, wie, wie wij eigenlijk zijn... dat kan namelijk, want wij hebben camera's hangen hier. Dan ga je naar radio1.nl. We, ja, we doen allemaal de haren goed, okay. we hebben tanden ja. gepoetst. Lekker luchtje op. Uh, radio1.nl, dan, dan klik je op de webcam en dan kun je ons zien zitten. Of je gaat even naar Facebook. Kan ook facebook.com slash bnntoday. Uh, of anders zijn er nog andere manieren. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, dan gaan we gewoon uh, met het eerste onderwerp gaan beginnen. Scholen worden, letterlijk, uh, worden wettelijk verplicht om uh, pesten tegen te gaan. En scholen mogen ook niet zomaar iedere antipestmethode gaan gebruiken. Dat maakte staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs vanmiddag bekend. Uh, Jamai Lohman, je weet wel, die zanger, is uh, uh, zelf vroeger gepest. Begin dit jaar richt hij de website gepestmaartrots.nl op. En speciaal voor BNN Today zocht hij de staatssecretaris op om over het antipestplan te praten. Ik sta hier met staatssecretaris uh, Sander Dekker. Goedemiddag. Bent u vroeger wel eens gepest? Ja, helaas wel. Aha. Maar ik moet ook bekennen dat ik ook wel eens gepest heb. Dus ik heb allebei de kanten gezien. Oh, dat is heel eerlijk. En uh, heeft u toen de tijd heel veel uh, hulp kunnen krijgen? Nou, het was, het was niet zo erg dat uh, ik daar echt aan onderdoor ging. Uh, kinderen hebben denk ik allemaal wel eens te maken met ja. pesten... en maken zich er misschien ook allemaal wel eens een klein beetje schuldig aan... Maar we weten hoe hard kinderen naar elkaar kunnen zijn. Dat is uh, nou ja, echt ongelooflijk soms. Had u eigenlijk enig idee dat er zoveel kinderen worden gepest in Nederland? Ja, we kennen de cijfers uh, wel een beetje. Ongeveer 1 op de 10 leerlingen, dus dat is in iedere klas toch 2 of 3 leerlingen... O, worden eigenlijk structureel gepest. Hè? Dus dat is niet een plagerijtje of af en toe eens een keer... maar die hebben er echt ongelooflijk veel last van. En als je dan zegt, iedere kind heeft recht op een veilige school... ook omdat als je je niet zo lang voelt op school... als je je niet veilig voelt, niet geborgen dan kom je aan de normale dingen niet toe. Dan kan je niet leren lezen, dan kan je niet leren rekenen. Uh, dan kan je je dus als kind ook niet ontwikkelen. U heeft het voornamelijk over een, een veilige school. Maar ik weet vooral dat er ook uh, heel veel gepest wordt buiten school. En hoe probeer je dat dan aan te pakken? Ja, het gebeurt inderdaad niet alleen op school, het gebeurt ook daarbuiten. Maar we zien vaak wel dat het de kinderen van school zijn die daar buiten ook mee doorgaan. Neem bijvoorbeeld cyberpesten. Daarmee hebben de pesters er eigenlijk een instrument bij gekregen. En zijn daar methodes voor om dat tegen te gaan? Ja, er zijn handreikingen en goede tips en adviezen voor ouders en voor meesters en juffen... om daar op een hele goede manier mee om te gaan. Er loopt nu een onderzoek op de Technische Universiteit Twente... Ja, die daar echt hele goede ideeën over hebben... En wij willen scholen en ouders ook gaan helpen ja, om ze voor te lichten over wat je kunt doen als je kind met cyberpesten te maken heeft. Volgens mij gaan jullie ook gebruik maken van de Kiva-methode, de Finse-methode, maar dat is meer een preventieve methode, toch? Dat is, daar zou je pas resultaat krijgen over vijf, zes jaar, neem ik aan. Maar preventie is als het gaat om pesten natuurlijk wel heel effectief. Mm -hmm. Alles wat we kunnen voorkomen, hoeven we niet meer op te lossen. En wij zien dat uh, bepaalde methodes... je noemde nu uh, net zelf de kifa methode die veel in Scandinavië voor ge gebruikt... Ja, daar ook echt tot effect heeft geleid. 30, 40 procent minder pesten op school. Nou, dat scheelt natuurlijk al enorm. Tegelijkertijd zie je dat als een school actief uh, werkt... met een goede aanpak, zoals je net noemde... Uh, een school en kinderen vaak ook veel beter zijn... om effectief op te treden, snel en ook op een goede manier, als er sprake is van pesten. Waardoor het veel minder lang doorzuurt... en waardoor we veel eerder eigenlijk in staat zijn om het de kop in te drukken. En Wat verwacht u dan dat de scholen gaan doen nu? Wij gaan A, de scholen helpen om in kaart te brengen... wat nou aanpakken zijn die ook echt werken in de praktijk. Want wij zien toch dat er ja, een wildgroei is aan... Pest aanpakken pest -experts. en pestexperts die soms dingen beloven... waarvan ik op voorhand al weet dat ze het niet kunnen waarmaken. En die soms ook schadelijk kunnen zijn. Dus. Die soms ook contraproductief kunnen zijn. Ja. Dat het niet helpt, maar juist de pest uh, extra in de hand werkt. Of juist de slachtoffer van pesten ja, meer schade uh, toebrengt. Dus wij gaan voor scholen in kaart brengen en ze helpen... door te laten zien wat werkt er en wat werkt er niet. Maar dat is niet vrijblijvend. Wij hebben ook gezegd dat we aan de gang gaan met een nieuwe wet... Die scholen dan ook verplicht om aan de slag te gaan met de methode die ook echt werkt. Kan pesten worden uitgebannen, denkt u? Nee. Nee, dan zou ik ook te veel beloven. Er zal op iedere school altijd worden gepest. Maar we kunnen het wel meer tegengaan. En we kunnen ouders en kinderen en leraren helpen hoe ze er ja, effectiever mee omgaan, in die, in die zin dat het sneller wordt opgelost. Ik hoop het. Het zou mooi zijn. Ja, absoluut. Je hoorde Jamai Lohman in gesprek met staatssecretaris Sander Dekker. Als je naar facebook.com uh, slash Today gaat, heb ik ook nog een filmpje. Dit is Njam Rosie, prachtige zangeres, met Love is Calling. Is this life living you? are you living it? What is it that you do? Not to lose it. Feeling stuck. You getting a little bit closer, step by step, day by day, it must get harder. Love is calling van Enciam Rosi. Radio 1, BNN Today. Het is vandaag feest op Cyprus, maar ze lopen er niet te juichen. Uitgerekend op de nationale feestdag, het Griekse dag van de onafhankelijkheid, is Cyprus op het nippertje gered van de financiële afgrond. We hebben een the aan de has die Cyprus en de euro-area over de laatste dagen days. Klinkt goed, hè, zijn Engels. Cyprus yeah. uh, ja. is vandaag op al het allerkleinste alle nippertje gered van de afgrond. De rijke spaarders zullen daarvoor moeten uh, bloeden... met als gevolg een bijzonder boze premier met VDF van Rusland... omdat daar de meeste spaarders vandaan uh, komen. Ook in Engeland trouwens, maar de Russen zijn verreweg in de meerderheid. Bij mij zitten Peter Paul de Vries van Valuate... en oud-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en Roland Koopman, presentator van RTLZ. Heren, goedenavond. Hi. Goedenavond. Um, en t, opluchting, is dat een goed woord als je het dan hebt over deze oplossing? Holland? Nee, nou, het nou, is niet het eerste waar ik aan denk. Je, opgelucht, uh, omdat achter is weer een, er is weer een crisis bezworen... voor uh, de time being wat uh, we verstaan in Europa. Maar opluchting, um, nou, ik denk niet dat de Cyprioten er zo over denken. En ik weet, dat is ook niet het gevoel dat mij begrijpt. nee. de Paul? Nou, ik, ik zat te denken, het is niet helemaal symmetrisch het gevoel. Als het was misgegaan was het toch wel enorm enorme ellende geweest... Ja. En uh, was er toch wel heel veel vertrouwen weggeëpt. En, en nu is er weer een labmiddel gevonden. Ja, en dan is er, ja, ik denk een paar uur op de beurs, is er dan halve opluchting, een half procentje in de plus, en dat is aan het eind van de dag Ook weer, weer verdwenen. Uh, uh, eigenlijk denk ik dat er in de afgelopen week, tien dagen, veel meer kapot is gemaakt dan er. Vanacht, is goed gemaakt. Oké, okay, daar, daar praten we straks over verder. Uh, over hoe, hoe het gelopen is. Ik wil eigenlijk even nu naar de relatie met Rusland. Want uh, uh, zoals we net al zeiden, daar zit er heel veel. Spaarders of zwart geld zit er, Russisch zwart geld zit er bij benadering. Jij zei dat net, Roland, buiten de uitzending, zo'n 20 miljard euro. Dat is een schatting van het totale aantal aan particuliere goeden bij Cypriotische banken. Ongeacht of dat wit geld of zwart geld of wat voor geld is. Het gaat om de particuliere inleg bij Cypriotische banken. Maar stel dat je daar 59 miljoen op hebt staan. Dat je denkt, nou, daar parkeer ik op Cyprus. Krijg je nu een ton van terug? Ja. Oh. Uh, ja, dat doet, dat doet zeker pijn. Uh, dat zullen de Russen niet leuk vinden. Ik, ik vraag me dan af, als zo'n zo met Vedef, uh, die dan heel boos is... Ja. Of, dat dan, uh, of hij functioneel boos is. Met andere woorden, uh, hij heeft nu wisselgeld... voor het geval dat hij binnenkort weer eens met Europa... ergens over rond de tafel moet. Uh, of dat hij het ook echt meent. Um, voor een deel zit er wel pijn bij de Russen... in die zin dat er, uh, er, er lopen schattingen van de hoeveelheid geld dat... Um, Russische banken hebben uitgeleend aan ja. Cyprusse banken. Dat dat. Die schattingen lopen ergens van 30, 40 miljard, als ik me niet vergis. Uh, nou, de, die klap komt hard aan in Rusland. Dat zou met me VDF echt wel voelen. Uh, maar ik denk dat wat betreft het, het, het maffiageld, het, het vermeende maffiageld, het veronderstelde uh, zwarte of grijze geld... Het dat is. Ja. Uh, nou, pff, ik, ik weet niet of je het op op. Wat denk jij, Peter Paul, is het gespeeld? Is het gespeeld of is het is het, het, uh, uh, het opsparen van keihard wisselgeld in de richting van Europa? Of kunnen we echt een soort van gemene represailles verwachten van Rusland? Ik denk, ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. Kijk, Uiteindelijk de bijdrage die Cyprus zelf moest leveren was 5,8 miljard. Dat is toch een relatief beperkt bedrag. Uh, Medvedev heeft uh, boos gespeeld, maar uh, uh, Poetin was al een stuk milder. En wat zij vooral vervelend vinden is eigenlijk dat in, in, in Europa... het een beetje het gevoel is van uh, eigen school, dikke bult. Ja. En, uh, uh, misschien vinden ze het nog voor, de, voor de Cypriotische burgers nog wel zielig, Maar uh, dat er uh, Russisch uh, uh, zwart of halfzwart geld uh, verdwijnt... In, deze reddings, uh, in dit reddingsplan vinden mensen natuurlijk niet zo erg. Dus daar, daar wordt wat verbaal tegen gegeven. Ik denk niet... Misschien tegen gas, maar. Ja, <laughs> ja ik wil zeggen, moeten we niet ons. Europa krijgt voor een aardig gedeelte op, uh, op ja, Russisch ik, gas. Ik, ik, denk uit, ja. ik denk uiteindelijk dat, um, uh, um, uh, dat relaties zo uh, innig zijn. dat je toch ook wel probeert om Rusland enigszins te vriend te houden. Maar bij deze redding was dat kennelijk niet mogelijk was dat kennelijk niet mogelijk. Nou, kijk, ik, ik <laughs> moet zeggen, ik, ik, ik vind wat er nu op tafel ligt... ik vind dat uh, heel zwaar. Ik vind niet dat uh, een, als het een particulier is... die 200.000 euro op een rekening heeft staan... Uh, omdat hij heeft gespaard en hard heeft gewerkt... Uh, dan vind ik helemaal niet terecht dat hij boven de ton zijn geld kwijt is. Ja. En uh, uh, uiteindelijk... Uh, met, deze, met deze redding maak je het gevoel van onzekerheid. In heel, heel Europa wakker je dat aan. Dus laat ik zeggen, hoe voelt de gemiddelde Portugese, Italiaanse, Spaanse spaarder zich op dit moment? Die denkt, hey, maar mijn god, het kan mij ook gebeuren. Hoe ga ik mijn geld uh, het land uitsmokkelen? Ik kan zeggen, het klinkt als een, als een kleiner dus, risico um, op een soort van bankrun. Nou, ja, daar kun je wel vergif op nemen. Denk uh, ik, als straks, straks Madrid gaat onderhandelen met Brussel over voorwaarden, um, dan kan ik je wel voorspellen wat die, wat die Spaanse uh, rekeninghouder gaat doen met zijn ja. geld. Maar goed, uh, wat. wat wat, wat, wat, uh, uh, ik heb dat communiqué nog eens gelezen en er staat: ja, dat is beter voor de groeivooruitzichten van Cyprus. Hm. En je kan natuurlijk Cyprus nu een paar jaar vergeten. Dat geld gaat uh, elk moment dat het kan, gaat uit het land uit. Uh, en, en voor de rest hou je toerisme over. En, um, uh, en mensen met aanzienlijk minder uh, koopkracht. Dus die, econo ja. die economie die, die, die valt in elkaar. We gaan straks kijken of, uh, of dat, uh, wat, wat dat voor gevolgen heeft. En, en of het misschien uh, in IJsland natuurlijk ook zo'n soort van gevalletje gaat. Hoe dat uh, zich opgelost heeft. Daar praten we, we straks verder over. Namelijk uh, met Robert Koopman en Peter Vries. Je luistert naar BNN Today Radio 1. Uh, Cyprus, je hoorde het net, dus, dus op het nippertje gered van de Afgrond, maar hoe verstandig was dat? Daar praten we er dus straks over verder. Uh, en in Turkije zitten op, op dit moment 300 Nederlandse militairen die de Turken moeten beschermen tegen raketaanvallen vanuit Syrië. Onze exit-Hollander Fernando van Tets is daar op het moment en vertelt hoe het met onze jongens daar gaat. Wil je meepraten? Dat kan natuurlijk, want wij twitteren ons. Gek, ik even niet. Want ik ben aan het praten, dat kan ik niet tegelijk. Ik ben een man. Uh, maar je kunt gewoon lekker twitteren via hashtag BNN Today. En dan gaan we over Facebook. En dat is het is sporttijd, hoor ik, want daar zit Erben voor. Zeker. Het is maandag, hè? Jij was in Sochi. Ik was in Sochi, ja. Het schaatsseizoen zit er op. Dit weekend was eigenlijk de mooie afsluiting, de, ho de hoogmis, zou ik maar zeggen. Volgend jaar de Olympische Spelen in diezelfde arena daar in Sochi. Hoe kijk jij terug op dit schaatsseizoen? Ik vond het een fantastisch schaatsseizoen. Scha We hebben echt een wereld, twee wereldkampioenen allround. Twee wereldkampioenen, twee, twee Europese kampioenen, wereldkampioen sprint. En we hebben afgelopen weekend gewoon het meest succesvolle WK-afstanden ooit gehad. En dat een jaar voor de Spelen. En, en als je dan bedenkt dat het WK-afstanden... Ja, die wordt volgend jaar ook gewoon gehouden... dat is precies dezelfde wedstrijd op de Olympische Spelen. Dan staat Nederland toch echt fantastisch voor. Pieken we niet te vroeg. Wij pikken wij altijd te vroeg. <laughs> uh, maar... Ja, ook al zou het een paar medailles minder zijn... dan hebben we nog steeds een, een hele goede. Ja, dit waren de dertien, hè? Dit waren 13. Het waren ook zes gouden medailles. Ja, kun je nagaan. De koningin van het schaatsseizoen is natuurlijk Irene Wüst. Onze grote trots met als klap op de vuurpijl dit weekend. Dus drie gouden medailles op de 1500, 3000... en de ploegenachtervolging in twee keer zilver op de 1000 en de 5000. Uh, uh, ze is aan de telefoon. Irene, Irene, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd van mijn kant. Dankjewel, dankjewel. Luister even mee naar jouw race op de 3000 meter met commentaar van de man die hier schijnt tegenover me zit, Erben Wenemars. Luister. even. ben Maar Wüst heeft dadelijk wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Ja, en Wüst gaat gewoon ver over Sablikova heen kruisen. Maar Sablikova rijdt ook niet die rit die, die, die, die ze eigenlijk moet rijden. Want ze rijdt een rondje 32-9. En dan rijdt zij hier gewoon, ja, hier rijdt gewoon de nieuwe wereldkampioen. Irene Wüst komt al de laatste bocht uit. En ze heeft een gat van 20-30 meter ten opzichte van Sablikova. Ja. Het was ja. hem, hè, he, iedereen? Ja, dat was hem, zeker. Hey, hoe, hoe, hoe, hoe voel je nou de, de, de dag na uh, die enorme gold rush? Uh, nou, ik voel me vooral moe. Ik bedoel, we hadden toch een beetje tijdschil van drie uur en uh, het was vannacht uh, niet heel vroeg lag ik in mijn bed. Ik moest er wel weer heel vroeg uit. We moesten zes uur Russische tijd uit, dus dat is ongeveer uh, drie uur uh, s nacht, Nederlandse tijd. Nou, maar u. ik voel me vooral uh, moe maar heel erg voldaan. Ja, maar gisteren, gisteren zei je van het beste schaatsseizoen ooit uit, uit, uit mijn hele carrière. Ja, Hoe denk. kan je verklaren dat nou, dit, dit seizoen zo geweldig liep? Nou, ja, ik, ik, ik zei in de zomer natuurlijk al dat, het, al dat ik me weer fantastisch voelde. En dat ik me eigenlijk beter dan ooit tevoren voelde. Mm. En dat, uh, dat liet ik op het enke afstand ook wel zien. En ook wel op trainingswedstrijdjes uh, voor de enke afstand. Alleen ja, toen werd ik ziek. Dus toen werd het heel erg lastig. En dat vond ik mentaal ook wel... Uh, ja, vrij lastig, omdat je dan thuis zit, terwijl iedereen lekker World Cup's aan het rijden is. Ik heb daar wel heel hard kunnen trainen. En uh, nog een trainingskamp belegd in Insel, samen met uh, Sven en Wouter en Douwe. Mm -hmm. En daar veel arbeid verricht. En ik denk dat die arbeid, daardoor had ik een hele brede basis dit seizoen. En ik denk dat die zich uh, vooral heeft uitbetaald uh, later da in het seizoen. Wij zijn dus eigenlijk die ziekte, hè, dus dat je het hele voorseizoen ah. gemist hebt... Uh, heb je daarom dan gewoon een goed, goed seizoen uh, gereden? Nee, nee, nee. Zeker niet daarom. Want dat, uh, ik, wat ik zeg, het was, aan de ene kant was het een voordeel omdat ik kon trainen. Aan de andere kant was het ook een nadeel omdat ik uh, wedstrijden nodig heb om beter te worden. En ik miste die competitie echt. En uh, nou ja, goed, ja, dat had jij ook wel een beetje van, ja. wedstrijden rijden word je beter. Ik, dus, uh, ik heb ook het hele weekend ja. naast, naast Pauline gezeten en Pauline zei tegen mij... Ja, ja, Pauline van Deutenkol. Nee, oké. Okay, ook een welke, goede ja, vriendin. En uh, die hebben we het hele weekend uh, mee de analyse mogen doen. En ze zei tegen mij: Ja, maar Irene is verliefd. <laughs> Zou ik dat? dan? Ja. Zou dat nou, nou. helpen? ja dat helpt zeker, maar, maar ik denk niet dat dat alles is. Ik bedoel, het gaat technisch ook gewoon goed en uh, ik denk dat dat de grootste, grootste wonder is, dat het af te wonden. Maar dat als het technisch gewoon zo goed raakt, dan dan schaadt je zoveel makkelijker en dan kost het de helft aan je energie. Maar goed, alle kleine beetjes uh, helpen natuurlijk. Alle grote verliefde beetjes ook hoor, iedereen ja. denk ik. Oh, Oké. Okay. Hey, uh, okay. hey, um, ik zei net tegen Erben uh, over over pieken, te over te vroeg pieken. Jij, jij werkt natuurlijk ook toen naar Sochi volgend jaar naar de Olympische ja. Spelen. Uh, want ik kan me zo voorstellen dat er een moment komt... dat als je nu zo'n zo schaatsseizoen hebt als nu... dat je denkt, nou, ik heb nog nooit zo'n goed seizoen gehad... dat dat misschien ook iets in je, een, een klein zaadje in je hoofd plant... met van, ik moet dit wel vasthouden. Ben je dat dan, ja, hoe werkt dat mentaal? Ja, heb ik juist wel heel veel vertrouwen in. Kijk, als je nu een seizoen hebt dat het echt totaal niet loopt... Mm -hmm. dan weet je dat er nog heel veel werk te, te, te doen is. En dan weet je van... Ja, dan moet je echt nog gaan zoeken van, ja, wat gaat werken voor mij? En dan weet je eigenlijk niet met zekerheid... Ik heb er geen vertrouwen in of dat daadwerkelijk gaat werken. En, en je weet nu gewoon, ik, ik rijd al drie jaar, word ik uh, wereldkampioen uh, rond achter elkaar. En drie jaar in februari. Dus we ja. weten nu dat we op de goede weg zijn. We weten dat we met de TVM-staf, dat we echt een goede lijn te pakken hebben. Waarin, uh, waarin ik weet dat ik in februari kan pieken. Dus wat dat betreft heb ik daar al vertrouwen in. Ik moet alleen zorgen dat ik in februari... Uh, niet ziek ben en fit ben. En uh, ja, dan, uh, dan heb ik alle vertrouwen in dat het hele mooie spelen kunnen gaan Maar er is nu toch wel één ding anders, volgens mij. Want nu ben je een jaar voor de spelen op die weken afstand, heb je vijf medailles gehaald. Ja. Kijk, kijk jij weet dat je nu de allerbeste bent. Maar ik heb zo'n gevoel dat nu in één ook heel Nederland doorkrijgt van hey, we, zitten al, we hebben al jaar lang of vier jaar lang... maken we ons heel erg druk om, om Sven Kramer. Wat gaat Sven Kramer doen? Maar er is een dame die eigenlijk, die eigenlijk nog veel groter kan, kan, kan worden. Ben je ben je daar ook van bewust dat je zometeen misschien heel veel aandacht krijgt uh, dit jaar? Uh, nee, nee, daar ben ik nog niet van bewust. Aan de andere kant, uh, ja, de, ik heb natuurlijk die, die mega aandacht ook wel gehad... na mijn eerste Olympische plak uh, naar het Terrein. Dus ben ik uh, wel... Ik, het zal niet nieuw zijn... Maar van de andere kant, ja, ik schaats omdat ik het leuk vind, omdat ik, uh, omdat ik de beste wil zijn. En uh, ja, dat, dat doe ik met de druk die ik mezelf opleg en niet met de druk die, die Nederland mij, dat, mij oplegt. Maar, uh, dus ik ben er ook niet zo heel erg bang voor. Nee, maar kun je kun je daar ook, ook tegen wapenen? Want ik ga je, nou, ga je nu vertellen, je bent namelijk al tweevoudig olympisch kampioen. Op een 19e werd je, werd je al olympisch kampioen. De vorige ja. speler haalde je nog een keertje goud. En als je nu al met de potentie om volgend jaar ja, drie keer goud te halen... en ik denk dat je eigenlijk van dit weekend... vier keer goud had, had moeten halen. Dan haal je misschien wel vier keer goud. Dan heb je zes gouden medailles. Dan ben je meteen de aller, allergrootste. En als, daar, als, je dat, als we dat nu al denken... hoe kun je dan een jaar lang kun je, je dan daarvan afsluiten? Dat, dat, dat moet echt enorm moeilijk zijn. Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. En van de andere kant heb ik natuurlijk al wel bewezen dat ik goed met druk kan omgaan. Waardoor, want ik ging ook dit jaar weer als grote favoriet uit rond aan. En ook naar de weken afstanden Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat, dat ik... in die zin dat ik daar niet onder bezwijk of zo. Dus dat geeft ook wel een bepaalde rust en verder... Ja, is het ook eigenlijk alleen maar mooi dat, dat je wordt gezien als favoriet en, en titelkandidaat. Want dat betekent dat je, dat je goed bezig bent en dat je, dat je gevaarlijk bent. En ik hou er wel van om aan die kant van de, van de streep te zitten. En um, ja. ja, ik denk dat, dat, wel, uh, dat ik de juiste mensen om me heen heb die me wel uh, daarin uh, steunen en begeleiden. Dus ik ben er niet heel erg bang voor. Zeg Irene, Erwin uh, zit je nu uh, op een bepaalde plaats in je schaatspak allerlei veren naar binnen te stoppen. Maar hij is ook <laughs> wel eens heel erg kritisch op jou geweest. Toch, Erben, je bent ja, wel heel erg hier. Maar kun, kun je dat hebben van een, een collega? Ja, van Erben kan ik het zeker wel hebben. Want <laughs> um, ik heb van Erben natuurlijk ook in de ploeg gezeten. Ja. En ik heb ook veel van Erben geleerd. Dus wat dat betreft. Uh, vind ik kritiek is ook, is ook per definitie helemaal niet slecht hoor, want daar kun je ook heel veel van leren. En bedoel, dat, dat ik, het feit dat ik nu zo goed rijd, betekent niet dat ik, uh, dat ik alles weet of dat ik uh, alles goed doe. Er We zijn er zeker ook nog steeds verbeterd. In. Dus ik zie kritiek altijd als, um, als het, zolang ik het opbouwende kritiek is, zie ik dat altijd als iets waar ik iets mee kan. En waar daar haal ik iets, uh, de, de goede dingen uit. Ja. En uh, daar wil ik mezelf in verbeteren. Ja, dat, dat, dat, ik, ik wou nu, nu, nu een, heel, een heel weerwoord geven, maar ik vind het wel een heel, uh, heel volwassen... Ja, daar kun je niks meer tegen. Nee, kun je, daar nee daar kun je niks meer nee. nee, nee, nee, <lacht> nee. nee. Dan ben je gewoon in één keer helemaal klaar. Maar, nee, nee. maar het is nu wel, je hebt nu op, op, op die ijsbaan gereden. Het is nu al gewoon echt jouw ijsbaan, dus het ijs is, is in ieder geval ook gewoon goed. Ja, ja, het voelt goed. Ik moet ook zeggen, het voelt gewoon, als je daar dan bent, dan... dan het, het voelt natuurlijk veel beter om nou af te reizen volgend jaar naar Sochi... dan dat ik hier uh, dikke klop had gekregen. En dan zit het toch een soort van in je hoofd, denk ik, zo van ja... Weet je, daarvoor voorgaat niet zo goed gevoel je. Dus ik vind het altijd wel lekker om naar een ijsbaan te gaan uh, waar je een, een positief gevoel bij had. Dat hadden we toen, had ik in Turijn ook. Toen hadden we een World Cup in december en um, ja. toen reed ik uh, de snelste tijd van de dag op de drie kilometer. En dat gaf me toen op de speler zelf wel een gevoel van ja, ik ben hier al een keer, ik heb het barenkoor hier, ik ben hier al een keer de snelste geweest. Dus we waren nu niet. Dus dat, dat geeft me dan wel een bepaald, uh, bepaalde zekerheid. Ik ben er geweest en we hebben ook een item met jou gemaakt. Dan moest je op een bord moest je, moest je schrijven hoeveel medailles je zou halen. En daar hadden we, ja. we hebben we echt over getwijfeld. Kunnen we dat eigenlijk wel doen met, met iedereen? Uiteindelijk ja. hebben we gedaan en is het een beetje een running gag geworden. Maar nu, als we dan nu zeggen, hoeveel medailles ga je halen in Sochi? Oeh. Ja, dat is heel lastig. Kijk, ik ben eigenlijk normaal ook echt niet van de prognoses hebben. Nee. Dat weet je ook wel. Je en, het? Uh, het is dat uh, Je dat houdt wat onder dat druk gestaan En je, en je passeert er blijkbaar gewoon goed om. Dus ik doe het niet om, om je, om je, om je onder druk te zetten. Nee, ik doe het om jou extra te motiveren om nog meer bedrijfs te halen. Nee, oké. Okay, nee, dat, dat klopt. Dat is ook goed. Maar dat is natuurlijk lastig. Want kijk, het, het is natuurlijk zo dat... Ja, die 1500 die, die en die 3 km. Ik reageerde natuurlijk zo hard onder vier 4 minuten voor het eerst. Mm -hmm. Ja, 1,54 is het enige. En de rest. Uh, Iedereen, ik, ik wil heel graag weten: hoe, hoeveel heb je op dat bord geschreven? Of heb je niks opgeschreven? Ja, Zij zat staat dat daar? Vijf medailles. Ja. En zat drie keer goud, één keer brons en één keer zilver. En de werd uiteindelijk drie keer goud en twee keer zilver. Keer zilver. Maar met eentje ben je niet tevreden? Ja, nou, die duizend meter die je had inderdaad, die uh, eerste volle ronde... Goed jongens, ik ga dat... je in een aparte box zetten... want ja. daar ga je hier nog heel lang over doorpraten... over hoe dat ging op die duizend meter. Erwin, oh. <laughs> dank je wel. En Irene, uh, uh, ongelooflijk uh, uh, dank je wel voor het feit dat je aan de telefoon wilde komen. En uh, je hebt vakantie. Lekker, geniet daar ja, even van. zeker. Dank je wel. Dank je wel. Erwin, blijf lekker zitten. Exit Holland bij het ingaan van het nieuwe jaar zijn 300 Nederlandse militairen naar Adana in Turkije gestuurd. Daar moeten onze jongens de Turkse bevolking beschermen tegen raketaanvallen vanuit Syrië. In Turkije is onze exit-Hollander Fernando van Tets. Goedenavond. Goedenavond. Als, ik, als ik aan een legerbasis denk, dan stel ik mij een bunker voor midden in het bos. Maar ik neem aan dat het in Adana er een beetje anders uitziet. Ja, het gebied in Adana is eigenlijk heel groot. Het is een basis die al sinds 1955 bestaat... Dus het is echt gigantisch. Er zijn scholen, er zijn woningbanen, de Burger King zit er. Uh, dus het is bijna een soort mini-stad. Je zei echt de Burger King zit er, hè? Dat zei je. McDonald's zit in de buurt. Ja, ik kan het zeggen. Ja. KFC. <laughs> maar deze, maar dat, ze hebben meteen een, een, een burgerrestaurant opgericht, begrijp ik. Ja, dat zit er dus al. Dus de, de Nederlandse militairen die zijn, ja, die zitten op die basis die er dus al heel lang stond. Dus vandaar dat er ja, alle faciliteiten waren al aanwezig. Dus het is een soort luxe uitzendplek, bijna. Oké. Okay. Even voor de mensen die het niet helemaal begrepen, waarom heeft de NAVO net onze militaire trots daar naartoe gestuurd? Uh, nee, er zijn niet zoveel landen met uh, van die Patriot-systemen, dus die dus uh, raketten uit de lucht kunnen schieten. In Nederland is een van de weinige landen die die systemen heeft, en vandaar dat Nederland en Duitsland en uh, Amerika in Turkije voor de NAVO daar zitten. Ik, uh, ik, ik hoorde dat, er, dat één zo'n raket afvuren dat dat 3 miljoen euro kost. Ik schrok me wezenloos. Maar goed. 3,5. Um, 3,5 ja. zelfs. 3,5 miljoen euro voor één raket. Dus een, nou goed. Hoe ziet het werk ja, ja, van onze. Ik hopen dat je niet uh, nodig is. Nee, ik wou net zeggen en dat het ook niet vaker nodig is. Uh, hoe ziet het werk van onze, van onze soldaten daaruit? Ja, dat verschilt. De uh, meeste mensen hebben een dienst van 12 uur of 24 uur. Uh, en er zitten verschillende onderdelen aan. Dus... Je hebt uh, één centrum waar ze echt het hele Syrische luchtruim in de gaten houden, uh, Om te kijken, nou, er, dat kan je zien, er vliegt bijna niemand overheen. Maar je ziet dus wel in Syrië zelf een rood stipje. Uh, en dat zijn dan scutraketten, dat hebben ze me laten zien, beelden van gisteravond. Dus er wordt wel, worden wel raketten afgeschoten, maar die vallen nog in het Syrische gebied. En dan heb je natuurlijk ook gewoon logistiek en ook de mensen die die dingen echt bedienen. Dus mensen die bij de engagementknop zitten, om er op te drukken als het misgaat. Oké, okay, uh, maar vooralsnog zijn ze daar niet echt in direct gevaar? Uh, nee, vooralsnog is er nog niks urgent grens over gekomen, uh, Tenminste geen raketten. Heel goed, dankjewel Fernande. Alsjeblieft. Oké, okay, dag. Bye. Ja, het is uh, één minuut over half tien. Tijd voor het nieuws met Radio 1 door al Het NOS Journaal. Volgens de New York Times helpt de CIA de rebellen in Syrië aan wapens. De inlichtingendienst is sinds een jaar actief... met het zoeken van leveranciers en het screenen van rebellengroepen in Syrië. Sindsdien is 3500 ton wapens en munitie naar Turkije en Jordanië gevlogen, meldt de krant. Vervolgens worden die spullen met vrachtwagen Syrië ingereden. Minister Blok en de vakbonden hebben een akkoord bereikt... over een sociaal plan voor reorganisaties bij de overheid. Afgesproken is dat ambtenaren worden begeleid naar ander werk... En ambtenaren die vertrekken krijgen maximaal 75.000 euro aan premie mee. is Belangrijk dat akkoord dat geldt bijvoorbeeld voor de duizenden gevangenismedewerkers die de komende jaren mogelijk hun baan gaan verliezen. In Seattle heeft een man die een militair complex wilde aanvallen 18 jaar cel gekregen. Hij had plannen om het complex met granaten en machinegeweren aan te vallen. Abu Khalid Abdul Latif heeft gezegd dat hij wraak wilde nemen voor de vreedheden door Amerikaanse militairen in Afghanistan. En voor de kust van Noorwegen is een Duitse duikboot uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. De medewerkers van oliemaatschappij Statoil vonden het wrak bij toeval... toen ze zochten naar een geschikte plek om een pijpleiding aan te leggen. De duikboot werd destijds getroffen door torpedos van een Britse duikboot. Brak in tweeën, zonk 48 man aan boord en er waren geen overlevenden. En de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel. Radio 1, Erik Kortom. PNN Today. Onze collega's van Radio 538 zijn bezig met hun actie voor Watchout. Zometeen bellen we DJ Jeroen Nieuwenhuijzen om te vragen... hoeveel er al opgehaald is. Uh, en met financiële wonderboys, Roland Koopman van RTLZ... en Peter Paul de Vries praten we zometeen uitgebreid verder... over de crisis en over Cyprus, want daar valt genoeg over te zeggen. En wil je meepraten, mee dan kan dat natuurlijk. Dat doe je via, uh, via Twitter of via hashtag BNN Today. Grote problemen, ja, inderdaad. Wel van een andere orde... want het zijn grote problemen voor duizenden tienermeisjes. Want hun favoriet, favoriete acteur Ryan Gosling die neemt een pauze. Hij stopt even met acteren. Nou, daar worden de tienermeisjes dus niet blij van. Gelukkig is er een slimme ondernemer die een Gosling-hotline is gestart. Geloof het of niet? Een telefoonlijn... zodat huilende tieners toch nog heel even naar de stem... van hun idool kunnen luisteren. Hallo, dit is de Heimwee Hulplijn. Hier kun je nog één keer je favoriete stem horen. Kies nu je favoriete BNR. Voor Sacha de Boer, toets 1. Goedenavond. Hij is terug van de langste ruimtereis die een Europese astronaut ooit heeft gemaakt. Voor koningin Beatrix, toets 2. Weet u... Ik heb een beetje een hekel aan het woord populariteit, omdat het heeft iets, iets vluchtigs, iets oppervlakkers ook. En iets zeer tijdelijks. En... Wij moeten ervoor zorgen dat het goed is. Zo goed mogelijk. Zo goed mogelijk is. Voor Rolf Wouters, toets 3. Ik zie u bent een hele aantal leuk bezig met uh, toiletborstel in plaats van een tandenborstel. Maar een logische vriend. een toiletborstel. Wat is het dan? Ja, je een... Oh, afwasborstel. Ja, nou ja, oh, ik, doe het. ik doe het met allebei. Voor SC Veendam, toets 3. Vier. Wij zijn de B -B -B de club over de Maak nu uw keuze. Maak nu uw keuze. Ik Helaas, alle lijnen zijn bezet. Ah. Probeer het later nog een keer. De verbinding wordt nu verbroken. Ja, dat is natuurlijk een geintje. Dit is de Nederlandse variant. Maar even, ik ga even een rondje maken langs de, de Twittertafel hier zo. Uh, als het kon, wie zou, wie zou jij nog een keertje graag willen horen? Als, je, als het echt zou bestaan? Ryan Gosling, ik, niet, ik, ik, ik, ik ken heel erg gast niet. Drive. De film, ja, film, je, je, je, ja, film drive. We zetten hem even op tw ja, ja, Twitter ja, even een foto. een <laughs> film Drive. De ja, de, de, ja, ja, wie zou, ik nog wie zou, jij, die zou je nog eens een keer willen horen. Yes. Kan ik even ja, ik kan ik heel even Ja, ik hem kan, maar ja, ja. mag dat? Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk, Erben? BNN, hè? Bart de Graaf. Bart de Graaf. Jemig. Jeetje, dat is nog geleden. Ja, nou, als je, als je die, die, die categorie, dat is ook uh, dat nou, top op met... Uh, met, uh, wat heb ik... met Ad Met Ad Visser, ja, precies. Ad, ja, Ad, Ad, Ad is er nog, hè? Ja, dat weet ik. Ad, Ad, Ad, Ad, Ad, Ad, Ad, Ad, Ad zit op 10 kilometer afstand hier, dus dat moet de regelen zijn voor jou. Nee, maar de Ad van toen, niet de Ad van nu. De Ad van, van nu, precies. Ah, uh, mooi. Ja, deze, deze, wilde ik, deze wilde ik nog een keertje horen. Kaylee van Marillion. <laughs> ja, kan maar zo. Up, oh, daar dus is hij. Komt hij? Oh, Fish heet die man. Die zanger. A Marillion hoorde je en Kaylee. Radio 1, Erik Kortom, PNN Today. Goedemorgen, mijn naam is Roland Koopman. We beginnen deze dag ook op de beurs. Dirk, Dirk, Dirk, Dirk, kom maar maar in. Uh, wordt het een leuke dag, denk je? Het is een hele leuke dag, nu al eerlijk gezegd, want we gaan omhoog. En dat mag gevierd worden weer na een paar sombere dagjes. Ja, het leek zo'n mooie dag te worden, hè Roland? Ja, maar dat, zoals Peter Paul al zei, en dat waren we eigenlijk een beetje vergeten... Na al dat, uh, uh, nadat het toch een beetje rustig was geworden in Euroland. Op het moment dat er weer een crisis <laughs> staat, dan gaan we zo naar beneden... en er is een redding, en dan, dan is iedereen opgelucht en dan gaan de beurzen omhoog. Maar dat duurt meestal maar een uurtje of twee. En ja. dan, dan gaan we weer over tot de orde van de dag of dan duikt alles weer naar beneden. Dat is precies het patroon wat we vandaag zijn nou, toch? Ik, even, even, want ik zat namelijk ook te kijken vanmorgen. En jullie zijn natuurlijk twee mannen uit de financiële wereld... en jullie weten er veel van. Ik weet daar... Even een stuk minder van, laat ik het zo zeggen. En ik vond in het nieuws: ik zat naar het nieuws te kijken, toen zag ik eerst de Cyprus. Ik zag boze, verdrietige Cyprioten, mensen die ze eh, moeilijk en huilen. En, en het eerstvolgende volgende bericht was dat de Nederlandse belegger opgelucht ademhalen, ademhaalde. En dat de, dat de, dat de, de beurs aan het Nederlandse beleggers opgelucht haalde, En dat de, de beurs aan het stijgen was. En ik vond het bijna een pervers bericht, zo bovenop elkaar. Ja, als Snap je het, zo je het, dat het is wel. wel. Ja. Kijk, er zit natuurlijk wel een, een, een idee achter hoe dat allemaal werkt. Uh, maar ja, als je het inderdaad zoals dit zegt... dan ja, inderdaad, er zijn mensen die pijn lijden. En er zijn mensen die een soort van opluchting voelen nu. Ja, dat, dat komt er ja, Nou, kijk, um, Nederlands beleggen ze opgelucht. Um, heel Europa ging omhoog en dan gaat Nederland ook mee omhoog. Mm -hmm. En eigenlijk wordt er niet zoveel in Amsterdam bepaald. Dat wordt eigenlijk in de grote steden bepaald in de, in, in Frankfurt, Londen en Parijs, daar gebeurt het. En wij hobbelen een beetje mee. Dus dat is al anders. En als je nou kijkt naar Cyprus... Cyprus is natuurlijk een vreselijk kleine economie... Ja. die nauwelijks invloed heeft op de economie in Europa. Het is echt een fractie van uh, Europa. En daarom is het ook uh, uh, eigenlijk... Uh, toch zo belangrijk als precedentwerking. Want ook al is het een klein eilandje waar je een oplossing vindt. Eh, de rest van Europa kijkt mee over wat er kan gebeuren. Ik ga eh, het zeggen Want er is wel een enorme focus heeft erop gelegd. en er is heel veel discussie rond geweest. Dus, dus zo onbelangrijk is het zeker niet geweest. Nee, het, is, het is vooral belangrijk over wat er zou kunnen gebeuren. En daar, daar, daar ging het al gelijk vorige week mis. Want vorige week kregen we het bericht. de eh, Cypriotische spaarders. die moeten flink bloeden. En dat was dan ja. procent tot de ton. En daarboven 9,9%. Uh, dat haalde het niet. Dat was plan 1 uh, van uh, Dijsselbloem. Toen werd er gesproken over alle andere percentages. Werd er aan de knoppen gedraaid. Dan ging het plan naar het parlement. Het parlement stemt <tus> niemand voor. Dat is ook een enorme nederlaag voor het akkoord wat je dan neerlegt. En dan komt er nu een ander akkoord... waarbij die banken eigenlijk worden uh, met, met enig beleid worden neergehaald. En uh, waarbij de rekening op een andere manier wordt uh, uh, verdeeld dat is nog steeds een klein Cypriotisch uh, probleem. Een ja. dingetje, maar inmiddels is de reputatie... met name van Dijsselbloem overigens, uh, een beetje te grabbel. En nu heeft hij dat vanavond nog wat erger gemaakt. Want hij heeft in, um, vorige week was Cyprus nog een Voorbeeld, eenmalig probleem. Ja. Nee, een eenmalig probleem. En uh, dat zal niet in de rest van Europa also, gebeuren. Dat ja. was over dat, de angst van spaarders... En nu heeft hij gezegd tegen uh, Reuters: ja, de, de, het, uh, zoals dat nu opgelost wordt in Cyprus, zo is het eigenlijk als het hoort. Dat is een blauwdruk voor andere reddingen van andere uh, Europese banken. Ja, en dat is, dat is een enorme schok geweest in de financiële wereld. Ik had wel een hartstikke idee, daar gingen de beurzen weer naar. Daar ging het weer. En daarna is dan weer vanavond een persberichtje uitgekomen dat hij het zo niet bedoeld heeft en dat er geen blauwdruk is. En dat dit een op zichzelf staand uh, geval is. Maar dan, dan ja. is er al weinig te redden meer aan. Ja, nee, nee, maar het is toch een beetje. Ik vind het leuk dat je het zo schetst. want ja, zo sorry. is het ook. Maar uh, het enige wat Dijsselbloem moet leren... dit is gewoon amateurisme van hem... Okay. dat hij moet leren dat in zijn positie... moet je niet zeggen wat iedereen eigenlijk al lang weet. Dat, hoe, hoe, hoe, hoe, de, hoe het werkt. Dat moet je aan als, anderen overlaten. De, de Europa gaat geen banken meer redden. Er is een bepaalde volgorde... Uh, uh, waarin slachtoffers moeten vallen. Daarin staan uh, de bestuurders van de bank... de, de aandeelhouders, de, de, de obligatiehouders... en ook de rekeninghouders. En helemaal als laatste komt Europa, die nog dan nog een duit in het zakje wil doen. En dat is het nieuwe beleid dat nu wel heel helder is ingezet onder Dijsselbloem. Het heeft nog een extra, extra nadruk gekregen... doordat ja, toch wat onbeholpen uh, interview... dat hij vanmiddag aan Reuters heeft en de Financial Times heeft gegeven. Maar het is wel zo. Ik vind het, met je het je heel slecht terug... signaal over. Ze. Ik, mm. ik vind het heel onverstandig. Kijk, wat ik denk. Ik heb wel mediaadvies voor uh, Dijsselbloem. Dat is <laughs> namelijk, hou een hele tijd je mond. Dan kan je tenminste niks verkeerd zeggen. Want hij, hij heeft enorm aan uh, gezag ingeboet. Mm. Uh, en ik vind het ook helemaal niet verstandig. Want uiteindelijk kijk, banken draaien op vertrouwen. Mm -hmm. En als iedereen vandaag bij, de, bij een triple-E-bank... zijn geld gaat ophalen, dan is er niet genoeg geld. En dan valt ook die maar bank dan is het om. om. Ja. En, en uh, dat vertrouwen moet je in stand houden. En proberen de, de, de komende jaren te benutten... om die banken te verstevigen. je moet niet proberen extra uh, paniek te zaaien. Dat ik, heeft hij natuurlijk ik gedaan. Ik wil tijdelijk. met jullie even terug naar 2008. Want uh, ik wil even naar IJsland. Want ja. IJsland is natuurlijk in 2008 in de problemen geraakt. Uh, met uh, Onder andere ISC allerlei banken. banken, crisis, banken Problemen is daar nu weer bovenop. Uh, tenminste, ik zag in een keer wondercijfers van een, een, een begrotingstekort van 15,4% in 2008, nu naar anderhalf. Denk, nou, dat is dat hebben ze knap gedaan. Hoe, hoe komt het dat dat kan? Dat vind ik een hele goede um, uh, kijk. Van de van uh, nul uh, als je van nul afkomt, als je op de grond ligt, dan, je, dan groei je al gauw 100%. Mm. Um, dat wel, ik, ik, ik, ik vermoed dat het onder andere mee te maken heeft dat. Um, uh, de banken ook echt failliet zijn gegaan daar. Dat is iets wat we in, in de eurozone proberen te voorkomen... vanwege de, de, de onderlinge verwevenheid van uh, banken en financiële instellingen... vanwege besmettingsgevaar. Uh, wellicht draagt het er wel toe bij dat de, uh, de IJslanders geen euro hebben. Uh, dus daarom uh, wat, wat zelfstandiger uh, te werk kunnen gaan. Ik, uh, ja, die enorme veerkracht van die IJslandse economie... Uh, Peter Palm, misschien heb jij daar een mooi antwoord op... Uh, ik, vind, ik vind het wel wonderlijk, overigens. Ik, ik gun ze van harte ja. nou ja, Het ja. is een redelijk uh, nee. uh, uh, zelfvoorzienend uh, uh, land. Uh, en dat is Cyprus niet. Um, dus dat is, al, uh, dat is al heel anders. Um, en bovendien heeft uh, IJsland die problemen toch wel bij het buitenland neergelegd. Want luister, uh, ja. het omvallen van die banken heeft bijvoorbeeld ons land uh, aanzienlijk, uh, aanzienlijk veel geld gekost. En we hebben dus besloten om een deeltje met ze te sluiten... waarop we op termijn van tientallen jaren ons geld misschien een keer terugkrijgen. Dus ja, dat is een makkelijke manier om de rekening uh, te betalen. Dat had Cyprus ook prima Eigenlijk gevonden. Ik zeggen, we, als, uh, als we, als we uh, Cyprus hadden om, laten omlazen op al, die manier... Als, wat... als, als Cyprus op termijn van 20, 30 jaar dat soort schulden al terug kunnen betalen, hadden ze natuurlijk verder... Ook, ja, ja, maar dat is niet vond. de lijn van de trojka, nee, zeg maar. Ik maar. Ik denk, ik denk niet... Dat nou, de medicijnen... even, een leven, dat moet je even uitleggen. De lijn van de trojka Nou, is dit dat geval... is niet van, uh, we gaan nu een land helpen... en uh, we kijken later wel hoe we dat geld... en of we dat geld ooit, ooit terugkrijgen terugker, en in ja. welke vorm dan wel. Nee, daar worden nu snoeiharde afspraken gemaakt... over hoe groot je begrotingstekorten mag zijn. Hoe nou goed, alles, alles wordt van tevoren vastgelegd. En gecontroleerd. Cyprus is in de problemen geraakt omdat het een belastingparadijs is. Daar hebben we het over gehad dat er heel veel geld uh, buitenlands geld staat. Uh, nu staat ons land ook bekend als een soort van belastingparadijs voor buitenlandse bedrijven in ieder geval. Dat bedrijven uh, dat het uh, qua vestiging, dat het uh, interessant ja. is om hier bij ons te vestigen. Heeft dat iets met elkaar te maken? Kan Nederland daardoor ook in de problemen raken? Of is dat? Uh, of nou, moeten dat, we dat niet zien? Dat zijn meer. Uh, uh, er zijn natuurlijk internationale bedrijven die hier hun holdingkantoor hebben. Ja. En uh, tegenwoordig moet je daar ook geloof wat mensen neerzetten. En, uh, maar dat heeft uiteindelijk ook behoorlijk wat um, uh, uh, dat levert ook behoorlijk wat werkgelegenheid op. Grote concerns zet hier ook een behoorlijke vestiging neer. Of het nou de Nike's zijn, of de uh, Penorica, of dat soort mm. bedrijven. Die zetten hier de allemaal ook. Ja, uh, uh, maar um, uh, uh, uiteindelijk gaat dat niet om, puur om geld, geldstallen voor fiscale redenen. Dan gaat het om een holdingstructuur waar dan de operationele bedrijven nou, ondervallen. Ik, ik vind in het verlengde daarvan wel, als Dijsselbloem zegt... dat de omvang van de financiële sector in Cyprus um, een risico in ja. zichzelf was. Uh, de verhouding uh, economie, uh, Cyprus, uh, uh, financiële sector was uh, uh, 7 staat tot 1. Of 1 staat tot 7, andersom. Uh, in Nederland is dat 4. Ja. In Luxemburg is dat meer dan 21. 21 dus als Dijsselbloem goed is voor zijn woord... dan is het eerste wat hij nu gaat doen... is uh, de Luxemburgse bankensector uh, decimeren... Want daar zit dan in zijn optiek het grootste risico. Alleen dat gaat hij niet doen. Maar zo, waarom gaat hij dat niet doen? Nou, ja, Luxemburg, kom op. Zijn voorganger Jean-Claude Juncker Luxemburg, was Mr. Euro. Uh, uh, dit, dit is in Europa volgens mij onbespreekbaar dan, om dat nu te doen. Ja, maar dan, dan, dan, dan dringt zich de vraag op: hoe is next? Wat, hoe, gaan we dit, hoe gaan we dit verder doen? Ja, tenzij Want als we er niet... zich opeens een probleem nou, gaat vormen. Er zijn toch meer landen die al doorgerekend op deze manier een risicofactor voor die, voor die eurozone uh, uh, vormen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja ik, ik vind het ook dat is een. Ook dat vind ik een beetje ongelukkig. Ik moet zeggen dat hij daar misschien wel iets zegt... wat, uh, uh, uh, wat houtsnijdt, uh, de verhouding tussen je bankensector... en, en je nationale economie. Um, uh, bij Luxemburg is het gewoon wat ze het beste kunnen. Um, wat ik, wat ik uh, gevaarlijker vind eigenlijk... is dat er nu wordt gezegd tegen spaarders... of mensen die een bedrag boven de 100.000 euro... op een rekening hebben staan. En dat kunnen ook kleine of middelgrote bedrijven ja. zijn. Dat ze zeggen, ja, als het nou misgaat... heb je zelf het risico gelopen. Je hebt zelf niet opgelet... bij welke bank je geld stond. Dus uh, dan moet je zelf maar op de blaren zitten. Dat betekent eigenlijk dat vanaf nu... iedereen uh, voor boven de 100.000 euro... de verplichting heeft om... Uh, um, boekenonderzoek te doen bij financiële instellingen. Het jaarverslag op te vragen... en goed kijken wat het is. En het is eigenlijk... Uh, onmogelijk voor mensen om te doen. Ik denk dat je al, als je de gemiddelde burger in Nederland vraagt, wie een rijtje te maken van uh, uh, onze instellingen en wie er goed op kan. Je mag ervan uitgaan, we hebben een hele batterij nationale en internationale toezichthouders op die bankensector. Je mag ervan uitgaan dat die hun werk toch goed ja, doen. Ja, maar laat ik, zeggen, ik ik geloof helemaal niet dat die cijfers kloppen. Ik geloof al uh, uh, vijf jaar dat die cijfers niet kloppen. Uh, uh, leningen aan vastgoedbedrijven. Uh, uh, Um, ja, daar staan nog ontzettend veel in de boeken wat moet worden afgeschreven... en we schrijven het af op het moment dat we wat extra geld binnen hebben gekregen. Dus we houden rentelaag, die banken kunnen kunstmatig iets verdienen... Mm. wat extra vermogen opbouwen en elke keer als wat extra vermogen is... kunnen we er wat op afschrijven. Ik geloof helemaal niks van die, uh, van, van die balansen die we op dit moment gepresenteerd krijgen. En daar zitten de nationale toezichthouders bij. En ik vind dus niet, eigenlijk niet eerlijk... Uh, en niet redelijk dat, de, dat een spaarder boven de ton daar vol voor volvoert. Laten we dat even als gegeven in Peter Paul. Want uh, ik, ik vraag me af, um, ik, ik, ik hoorde nou, jou ook net al zeggen... als, als Dijsselbloem uh, de, woord bij de, de daad bij het woord voegde zou hij nu naar Luxemburg moeten gaan ja. en dat moeten doen. Ja. Um, ik heb het gevoel dat er dus meer van die dingen spelen... en dat we, dus, dat we dus niet ter zake doend aan het opereren zijn. Ik wil eigenlijk gewoon een oplossing. Bestaat er een radicale oplossing om dit te kunnen doen, ja, maar, nou ja, maar, doen we, maar doen we die is, niet omdat we die niet durven? Nou ja, Wat mij betreft is, en dat, dat is eigenlijk al sinds 2009 het geval... wij moeten in Europa eens ophouden met uh, die, die, dat eeuwige gezeur over rechtvaardigheid. Uh, wie uh, uh, moet bloeden voor welk risico dat hij heeft genomen? Dat, dat moet je wel doen, moet je over vijf jaar of over tien jaar doen. Wat je nu moet doen, is de meest efficiënte maatregelen nemen... om de problemen op te lossen. Want hoe lang je daarmee wacht... dat hebben we gezien in, in het geval van... Portugal in het geval van Griekenland. Uh, uh, nou, Ierland is dan toevallig een uitzondering. Oh. Maar hoe langer je daarmee wacht, hoe groter de problemen steeds worden... en hoe duurder een oplossing maar wordt. Maar dus het is dus niet op dit moment een beetje pijn doen, doen die maar een hoop pijn. We zijn in resultant. Europa rijk genoeg om de problemen uh, uh, te betalen en op te hoesten. Uh, we willen het alleen niet, omdat we niet willen... dat een Mark Rutte of een uh, Angela Merkel uh, thuiskomt... en in het parlement moet uitleggen van... Uh, uh, dames en heren, we hebben uw belastinggeld gebruikt... om uh, uh, Russisch zwart geld te op ja. Cyprus te redden. Eh, Want dat verkoopt politiek nou eenmaal niet. Ben je het al eens? Nou ja, ik ben het heel anders eens. Kijk, uiteindelijk hebben we iets, we hebben iets anders besloten in hm. Europa. We hebben kijk, die financiële instellingen die zijn hartstikke zwak. Dat is over heel Europa het geval. En wat hebben we gezegd? We gaan de rente laag houden. We gaan zeggen dat ze meer vermogen moeten aanhouden... maar we zeggen dat ze dat pas op 2018 of 2019 Schuiven moeten het doen. het allemaal vooruit. En we gaan proberen die, die instellingen langzamerhand gezond te maken. Langzamerhand dingen afstoten en een beetje winst maken... en wat extra vermogen en langzamerhand de problemen oplossen en stiekem oogkleppen op in de tussentijd. En, en laat ik zeggen, als er in de tussentijd iets omvalt... dan doen we daar een plakkartje op en proberen we dat te redden. Dat is de manier. En ik denk dat als we heel streng zouden zijn op al die financiële eh, instellingen... dan is de paniek van morgen veel te groot. En dat kunnen we eenvoudigweg niet dragen. Nou, ja. Dus we hebben een oogkleppenpolitiek... Uh, uh, uh, met, dit soort, met dit soort pleistertjes voor uh, tussendoor. En ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat we over vijf jaar kunnen zeggen dat het er een beetje goed voor staat. We gaan het meemaken. Heren, hartelijk dank voor deze toelichting. Roland Koopman en Peter Paul. Vijf Voor jacht. En laten live vanuit en... Fantastisch plein. En gevuld met geweldige mensen die allemaal een steentje bijdragen aan onze actie. Ik uh, ben met uh, Barry in Colombia geweest om te kijken naar wat uh, Warchelt allemaal doet. En toen hebben wij Gabriella uh, ontmoet. En dat was dus in Colombia, en Warchild heeft haar overgevlogen... en in één keer staat ze bij ons in de studio. Uh, goedemiddag, Gabriella. Hola. Hola. Op dit moment toeren de dj's van Radio Zender 538 het land door... om geld in te zamelen voor Warchild. DJ, 538-dj Jeroen Nieuwenhuizen voor de Radio 1. Luisteraar, leg even uit, wat, wat is het precies wat jullie aan het doen zijn? Nou, wij zetten ons in voor uh, verlaten oorlogskinderen. Uh, nou, de, de stichting Warchild uh, zal bekend zijn, denk ik, hè, de NGO. Peter. Uh, die, die zijn al, uh, al heel lang bezig, uh, al 15 jaar... met uh, het steunen van kinderen die uh, ja, de, door de oorlog... of de conflicten waarin ze verzand zijn geraakt... eigenlijk uh, ja, de, vaste voeten, of de bodem van onder hun voeten geslagen zien worden. En dus eigenlijk uh, de kans op een uh, persoonlijke toekomst... eigenlijk volledig er ook zien opgaan. Jullie, uh, jullie zijn geld aan het ophalen. Hoe, hoe doe je dat? Wij doen dat door uh, ten eerste onze luisteraar op te zoeken. Dus wij uh, bezoeken een aantal steden. We zijn begonnen in Groningen afgelopen donderdag. Daar hebben we vrijdag de hele dag uitgezonden. En wij gaan door uh, via verschillende steden naar zethoog uh, Daar eindigen we vrijdag. Um, dat, is, dat is één. We proberen zoveel mogelijk lawaai te maken, om het zo maar te zeggen. Um, uh, de aandacht uh, zoveel mogelijk te vestigen op, het, uh, op de problematiek... en op uh, het, het goede werk van Warchild. En uh, dat levert op allerlei manieren geld op. Of dat nou een, uh, een veiling is waarin uh, vers verschillende items te koop zijn... die normaal echt niet te krijgen zijn... Mm -hmm. Uh, waarop je als luisteraar kunt bieden. Of het is uh, lokale initiatieven die ontplooit worden... door, uh, door de mensen in bijvoorbeeld uh, Vandaag, Gouda en Gisteren al ook maar. Wat, zijn de mooiste, wat is, is tot, tot nu toe jou het meest bijgebleven aan, uh, aan georganiseerde actie? Niet door jullie zelf, maar door uh, jullie luisteraars. Nou, wat ik ontzettend mooi vond is dat je. Uh, ja, je moet het toch altijd maar, uh, maar hopen dat het lukt. Uh, gisteren in Alkmaar, dan is het uh, de talent stage die we daar neerzetten. Dat is een podium waar je voor 12 euro, want daar help je een oorlogskind mee. Uh, vijf minuten uh, ja, podiumruimte krijgt om te laten zien wat je kunt. Die was zo overboekt. Die was zo vol geboekt uh, dat we nee moesten verkopen. Ja, dat is, al, uh, dat is een enorm enthousiasme wat er vanuit zo'n stad uh, loskomt. En dan heb je ook nog eens een keer uh, checks van bijvoorbeeld 21.000 euro die. Uh, overhandigd worden. Dat zijn toch prachtige bedragen. Dan moet je er gewoon een tweede podium naast zetten. Ja, eigenlijk wel. Of moet, uh, ja, ja, je moet eigenlijk gewoon uh, maar zo zien. Je hoopt dat, uh, dat, uh, uh, dat iedereen zich ervoor inzet als je langskomt. En ook dat groeit. Met, uh, we doen het nu voor het derde jaar. En je ziet nu dat een stad van tevoren al heel veel rugbaarheid aangeeft. Uh, zodat de initiatieven ook vanuit verenigingen, vanuit scholen, vanuit het bedrijfsleven... dat die, dat die allemaal uh, ja, loskomen. Nu. Voor mensen die nu zitten te luisteren en graag iets met jullie verwoordeld willen doen. Hoe, uh, hoe, hoe gaat dat? Kan dat nog? En hoe moet dat? Nou, wat, wat voor ons een hele belangrijke is, is de, de website voor Daar staat alles op wat je, wat je kunt doen. Um, daarnaast uh, is er een telefoonnummer, wat, uh, dat is het telefoonnummer 0909 3000 uh, Daarmee krijg je een belteam uh, aan de lijn en uh, die zorgen ervoor dat je ja, je, je donatie kun je daar achterlaten Je kunt uh, een, een plaat aanvragen, je kunt um, de veilingitems, kun op dat moment kun je ook een, een bot op uitbrengen. Dus er zijn uh, legio-mogelijkheden, maar het is allemaal gecentreerd rond de website voor woordshoutnl en dan zie je ook op waarom we het allemaal doen. Hartstikke goed. Uh, Jeroen, dankjewel. je Graag gedaan. Oké, okay, veel succes hè. Ja, dankjewel. je wel hè. Dank je. Ja. Today. Erik Kortom. Het is tijd voor de laatste tweets. Allereerst burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel was vorige week in Turkije. Hallo Erik, vorige week was ik aan de Turkse grens met Syrië op 100 kilometer van Aleppo. Op de dag dat berichten binnenkwamen over het gebruik van chemische wapens... Maar die dag zag ik Syrische kinderen veilig spelen rond scholen die door de Turken zijn opgericht. En ik zag oude vrouwtjes uit het geteisterde land geduldig wachten om in aanmerking te komen voor medische voorzieningen. De Turken hebben een biljoen dollar uitgetrokken voor de hulp aan Syrische vluchtelingen. Niet alleen het pleegklint Yunus, maar ook dit verdient onze aandacht. Sportcommentator Evert de Napel huilt om Veendam. Ja Erik, ja. ik weet ook wel dat het belangrijker nieuws is dan het dreigende faillissement van sportclub Veendam. Maar Veendam, dat gaat mij aan het hart. Veendam failliet. Ik kan het niet geloven. Geen Veendam meer. Geen de lange leegte meer. En daarom ben ik blij dat oudspeler speler Henk de Haan een actie is gaan starten. 1 miljoen mensen moeten 1 euro storten. Ik doe het er in elk geval wel. 1 euro, mensen. VeenDam moet blijven. Het is koud al de lange leegte. En zangeres Carso Donets heeft het maar druk, druk, druk, druk. Oi, Erik, mijn hey. Hoi, Erik met Karso. Ik heb afgelopen zaterdag bij Topop gespeeld. Uh, naast Sandra van Nieuwland en Chris Berry. Het was super leuk hoop ik het gezien hebt. Ik heb uh, Skyfall gedaan van Adele. Moet je even kijken op YouTube als je het niet gezien hebt. En goed, We ben nu weer gefocust op uh, Zaantheater. 29 maart speel ik daar. Al bijna uitverkocht gedaan. Uh, mensen succes. Doei doei. Gaan nou, we met z'n allen heen, bijna uitverkocht. Uh, dit is, het programma is inmiddels ook uitverkocht, want we zijn er doorheen. Ik bedank mijn gasten Peter de Vries, Koopman en mijn winnenbars natuurlijk. Uh, ik zeg je dat er morgen geen today is, want morgen wordt er gevoetbald. Um, en ik neem afscheid van je zometeen, Jack van Gelder. Tot later. B -M -M.